to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 Jones met What am I to you? Nou, en uh, die vraag kunnen we van. gelijk even stellen, dankjewel. <laughs> What am I to you, Peter Tromp. Mooie stem die Noah, Jones, ja, he? fantastisch, heerlijk. K kan je haar Echt. niet een keer in de Classic Concert uh, Als, dat zou kunnen. Als dat zou kunnen. Zo, ja dat zou geweldig zijn. Maar net, je hebt natuurlijk ook uh, andere is, uh, geweldige... afgelopen week <coughs> net in de commissievergadering geweest afgelopen woensdagavond... ...de bijdrage door de gemeente aan de Stichting Classic Concert voor het jaar 2010... <coughs>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 Je moet je posters drukken, je programmaboekjes drukken, alle bijkomende kosten. En als je dan twaalf concerten per jaar wil houden... dan heb je toch een bedrag van 20.000, 25 25.000 euro al over, heb je nodig. En met 5.000 euro, zoals de gemeente het nu voorstelt voor 2010... en 5.000 euro vanuit het casinofonds... als we dat krijgen voor het volgend jaar, dan wordt het wel heel dun. Ja, heel dun. misschien een ander format...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 13 kerkpleinconcerten op het kerkplein en één grote productie per jaar. We hebben de Kaminabranen gehad, we hebben het Weinersoratorium gehad. Ja. Dan moet je denken aan een koor, een orkest, uh, uh, solisten. Dus dat kost allemaal. Heel moet veel allemaal geld. betaald worden? Ja. Dat doen we altijd in de Agatenkerk, sinds jaar en dag al. Meestal of in het voorjaar of in het najaar. En uh, ja, zomaar stricht de staar binnenhalen is natuurlijk ook voor de Exposure van Zandvoort is dat hartstikke leuk. En ook ontzettend leuk. Het is altijd zo moeilijk om te meten hè, van uh, Exposure voor Zandvoort. Want natuurlijk, uh, je hebt helemaal gelijk hoor. Dat uh, ja. uh, trekt mensen aan, ja. maar het wordt nooit echt gemeten. Nee, dus het blijft ook niet, moeilijk voor, voor sponsoren ja. om te zeggen van ik ja. ga daarin adverteren. Ja. Want ik weet zeker dat ik dan zoveel mensen, dat, dat kan bijna niet. We maken uh, een programmaboekje, Lana, en dan zal ik je zeggen dat wij in staat zijn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 In de Slavische cultuur is Pasen veel meer uh, belangrijker dan uh, Kerst is. Kerst. Dus wat dat betreft ligt het anders als in Europa. Ja, ik zit nog wel eens in Griekenland en ja. maak het Paasfeest mee. Nou, dat is dat, uh, dat ken vergeluid. je niet. Nee, dat is precies. nog meer dan Kerstmis ja. en al die dingen bij ja. Ja. ons. Ja. Het is ja. Met vuurwerk, ja. met, met enorme feesten. Ja. <laughs> Wij met een eitje en een, uh, een, uh, ja. een Pazenstok. Uh, maar houdt het een daar is het mee HET mee feest. He? Ja, dat ja. Klopt, ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. En die muziek is daar ook op geënt ook.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 Heel veel crescendo decrescendo zit ertussen. En uh, ja, het is prachtig, prachtig om te horen. Maar moet je ervan houden? Of kan iemand die eigenlijk uh, van popmuziek houdt, daar ook. Wordt die ook geboeid nou, zo lang? Geen, het is geen popmuziek. En het is. Uh, oh. moeilijk om dat te, te zeggen. Als je denkt van uh, nou jongens, ik wil een stukje uh, rust hebben. En uh, het is zondagmiddag. Uh,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 instrument aan te pas komen, uh, is dat uh, het gebeden zijn. En vanuit de die godsdienstige filosofie. Mag er geen muziek bij? Mag er geen muziek nee, bij. Nee, ja. Alleen de menselijke stem die God gegeven heeft, die dat mag klopt. dat uitspreken. Dat klopt helemaal. Het ja, is precies dat klopt. zoals je dat zegt. het zegt. Okay. Precies zoals je het zegt. Ja, ja en ja. dat is een, een leuke achtergrond ja. Uh, ja. voor deze, deze gezangen ja. die ze doen. Ja.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 Prima, okay. Peter Tron, dank je wel heel veel plezier in ieder geval. Zal lukken, dank je. Zo gaan we praten met Maura Reen-Nadel de Lavalette. Ik hoop dat ik het goed ah, uitspreek. Renadel, oké, -okay. excuses. En uh, we gaan dan praten over de ja, nieuwsontwikkeling rond Stichting 12-16. Nou, Even de wisselen nu. Ja, wat daar mee, uh, allemaal aan de hand is, gaan, horen we zo meteen. Maar nu eerst eventjes een uh, korte onderbreking.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 Toen ik diezelfde leeftijd was, ja, zat ik aan een brommetje te sleutelen. En nee, ja, dat was nog te... dat soort dingen. Nee, dan moet je minimaal 16 zijn. Nee, maar voor die tijd zit je al. Oh, dat, een je, oh dat, is, tuurlijk, dat doen we nu niet. Huh? Tuurlijk, kom op. Oh. Maar, ja? Is, is, is nou, er weet, iets niet... wezenlijks veranderd de laatste Nee, er uh, is in principe uh, helemaal niets veranderd. Alleen de kinderen hebben veel meer toegang tot informatie over dingen. Dus ze weten ook veel meer. Dus er gebeurt veel meer. En dat zijn goede dingen, maar natuurlijk ook slechte dingen. Ja, natuurlijk. En dat moet je, dat moet je in de hand kunnen houden. En ik, ik dacht een heel goed plan te hebben.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 Kregen, van we are delighted to have you. En uh, ja. ja, dus daarmee Zo is het begonnen. Zo is het je gaan rollen ja. eigenlijk. Ja. ja, het leuke van deze art fair is ook dat het uh, de Princes Trust ondersteunt. En het is ook een link met het vorige onderwerp. Dat gaat over kansarme jongeren om die op weg te helpen. Dus een, een groot gedeelte van deze beurs wordt, uh, wordt uh, aan dat uh, goede doel uh, gedoneerd. Ja. De Princes Trust. Voor de rest is het ook een podium voor nieuw talent.